Jennifer Okeloen met het NOS journaal. Op Curaçao is een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de criminele organisatie achter de moord op Peter R. de Vries. Hij zou binnen de organisatie een leidinggevende rol hebben gehad. De 39-jarige man heeft een Nederlandse nationaliteit en zit al sinds 2014 gevangen op Curaçao, waar hij is geboren. Peter R. de Vries overleed in 2021 nadat hij werd neergeschoten in Amsterdam. In het onderzoek naar de opdrachtgevers van de moord is de man uit Curaçao in beeld gekomen. Hij zal binnenkort naar Nederland worden overgebracht. De politie zoekt getuigen van een ernstige mishandeling in Rotterdam van afgelopen zaterdag. Daarbij raakten een vader, zoon en dochter uit Rotterdam zwaar gewond. Ze werden op de fiets afgesneden door een tiener op een fatbike die zijn telefoon vast had, schrijft de politie. Toen de vader de jongen daarop aansprak, liep het uit de hand... De jongen zou het gezin ernstig hebben mishandeld... en werd daarbij geholpen door drie of vier mannen. De politie roept mensen op die informatie hebben over de jongen zich te melden. Google gaat elf Nederlandse nieuwsorganisaties... betalen voor het samenvatten van nieuwsberichten. Het gaat om enkele regels uit artikelen van onder meer RTL, AD en de NPO... die te zien zijn in de zoekresultaten van Google. Het is niet duidelijk hoeveel het techbedrijf gaat betalen... Het parlement in Hongarije heeft een grondwetswijziging goedgekeurd die de rechten van minderheden in het land verder inperkt. Openbare bijeenkomsten van LHBTI'ers worden verboden. En ook staat in de grondwetswijziging dat mensen alleen man of vrouw kunnen zijn. Dat betekent dat transpersonen en non-binaire mensen in het land officieel niet mogen bestaan.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 geven meteen een vooruitblik naar volgende week op 17 april. Want uh, op het moment dat wij dit doen is 10 april. En dat is Heimat. En achter Heimat schuilt uh, ja min of meer producer en ook muzikant Huub Reinders. Dus volgende week komt hij naar deze studio. En vanavond in deze studio, terwijl hij ook nog eventjes de microfoon een beetje netjes uh, voor hem neerzet... is Bruno Rocco. Um, ja, uh, uh, spelen vind je denk ik nog altijd het uh, leukste om te doen, denk ik, toch? Ik, ja, klopt, ja. ja. <laughs> uh, hebben jullie ook uh, nog een beetje optredens uh, de laatste tijd? Uh, op dit moment nog niet. Uh, ja. um, we, we moeten onze setlist nog... Ja, er zijn nog een paar nummers wat we goed moeten doornemen. Ja. Uh, en als de setlist compleet is, uh, ja, dan kijken we waar de mogelijkheden zijn. Ja. Uh. Uh, ben je ook alweer bezig met misschien al... Onder materiaal aan het maken? Of ja, um, ik heb, of nee, nee. ja, ik heb... nieuw materiaal, beter gezegd. Ik heb twaalf nieuwe nummers. Tenminste, ja. ze zijn nu klaar. Ja. Um, de teksten... Ik heb er goed over nagedacht in verband met teksten. Ja. Um, een, een basis heb ik al met de akoestische gitaar. Ja. Als het goed is... Um, probeer ik volgende week in de studio een beginnetje te maken... Um, ik heb ook een, uh, voor het eerst een uh, nummer in het Kroatisch uh, geschreven. Dat zei je wortels. Juist. Ja. En uh, ja, dat is ook heel spannend. Hoe dat gaat... Uh, uit, ja, wat eruit gaat komen. Mm -hmm. en, uh, maar in ieder geval... Uh, er is genoeg materiaal. En uh, hopelijk dit jaar... Ja, ja, wordt het gereleased. Uh. Ja, um, even over je wortels. Want, uh, want uh, de meeste mensen... Ja, waar komt die vandaan? Maar je hebt het al een klein beetje uh, weggegeven nu. <laughs> uh, Kroatisch. Ja. Um, ben je al een beetje ook uh, op de hoogte... wat ze daar ongeveer uitbrengen aan, uh, in Kroatië? En uh, zit er ook heel veel muziek uh, in de Kroatische taal? Voor zover jij het een beetje volgt. Ja, want ik bedoel... Ik vraag het ook maar even voor... Uh, um. Zomaar even weg. Uh, ja, sowieso in Kroatië luisteren ze ook buitenlandse muziek, ja. onstalig, maar het, de Kroatische muziek overheerst. Ja. Uh, er zitten, ja, uh, rock, hard rock, uh, er zijn een paar artiesten die heel erg populair zijn. Mm -hmm. uh, ja, uh, popmuziek, dat, dat is altijd, denk ik, het meest geluisterde. Uh, dus uh, ja, ze hebben ook een. Uh, er zijn wel mogelijkheden. Er, zijn heel, het, er is een, wel een hele brede smaak in Kroatië, zeg maar. Ja. Ze staan voor alles open, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja. Um, even over jou, want uh, ben je ook in het land geweest? Uh, oh, ja, ja, ja. Ik, ja. Uh, sinds, eigenlijk, uh, sinds mijn geboorte uh, ga ik, uh, toen ik klein was, ging ik met mijn ouders elk jaar. Ja. Toen heette het Joegoslavië. Ja. Um, ja, en we gaan, we probeer, ja, we gaan gewoon elke jaar. En uh, ja... Uh, de, de, de grootste familie uh, woont daar. Mm -hmm. Ik heb nog wat familie in Duitsland. Dus uh, het is iets uh, ja, wat we eigenlijk moeten doen, ja. vinden wij. Uh, ben jij ook uh, in Kroatië geweest, uh, Dario? Zeker, ja. Ja. Elk jaar, um, ja, vooral in de zomervakantie. Uh, Vroeger gingen we ook, meestal ja, in de meivakantie, maar... We houden het uh, meestal bij de zomer. Ja. Maar wat steek je op uh, van het land als je er bent? Ja, als het is je... Gewoon de rust die je daar hebt, zeg maar. Uh, ja. De vrijheid ook die je hebt. Zeg maar, um, er zijn ook best wel weinig inwoners daar. Ja. Het is best wel. Ja. Dunbevolkt. Ja. Ja, ontstaat er dan ook iets als je in, uh, in het land zelf rondloopt? Dat, uh, dat je bijvoorbeeld op creatieve ideeën komt? Ja, zijn zeg maar, omdat er ook best wel. Ja, Kratis heeft een heel uh, ja, breed geschiedenis. Er is ja. heel veel gebeurd daar. Ja. Dus er is altijd zeg maar, wel bepaalde inspiratie die je zeg maar, ja, ja. kan meebrengen. Zeg maar. ja. En, en ja. dat je die ook in de muziek uh, zou kunnen toepassen. Zeker, zoiets. ja. Oh. ja. Uh, hoe zit het met de drummer? Uh, zet hij ook nog wel eens zijn zinnen, verzet hij ook zijn zinnen uh, in dat opzicht? Uh, ja, ik ben toevallig vorig, vorig jaar in Kroatië geweest. Op aardig aan steken van Bruno en, nee, uh, en van Dario. Nee, ook nee je was soms zong je mij mee. Maar ja. Ik luister heel veel soorten muziek. Ze noemen mij wel eens een encyclopedie, maar ik ken nog mensen die er nog meer van af weten. Maar ja, ik luister <laughs> ook naar Indiaanse klassieke muziek. Uh, de heftigste metal, jazz, uh, pop, uh, van alles eigenlijk. Ben jij een muzikale Omnivoor of carnivore, uh, moet ik het zo omschrijven? Een misschien, uh, ja, misschien. omnivoor, uh, dat is zijn alles alleseters uh, of wat yeah. dan ook. Een carnivore is een, uh, een nah, vlees he? Als het echt heel populair wordt, vind ik het waarschijnlijk minder Hartelijk leuk vanaf. worden. Ja. Alleen ja, heel, sommige dingen die zijn dan nog steeds wel leuk, maar mijn dochtertje komt nu met iets van uh, Sabrina Williams en ik denk, uh, nou, dat klinkt eigenlijk best leuk, Dat zou je best een uh, leuk soul uh, funk nummer van kunnen maken. Ja, want uh, je, je, je drumt dus nu bij, uh, bij Bruno en, uh, en zijn zoon mee, en George ook natuurlijk. Maar um, heb jij zelf dan ook voorkeuren uh, als het gaat om uh, muziek? Ja, ik heb diverse andere bands. Ik speel ook nog in een game band met 40 jaar oude game muziek. Ja. Uh, ik wil uh, met een hele goede gitarist wil ik een Fusion band beginnen. Ja. En ik speel nog in een uh, Death Tribute band. Die zijn we ook gedaan. Death? tribute bit Ja, dat is de, de, de grondlegger van de death metal, zeg maar. En die ja. is uh, ja, zeer interessant voor mij, met heel veel tempo-wisseling. Heel snel ook soms. En, uh, kan je het bijhouden dan? Ja, dat is heel hard oefenen op dit moment, ja. ja. 210 bpm. <laughs> de, de, de, ja. Is het gegeven. Ja, zit het uh, zweet dan niet op je voorhoofd als je dat... Echt uh, ja, het eerste nummer met die band uh, was ik uh, buiten aan. <laughs> het doet mij denken aan, ik weet niet of je dat karakter dat je ook kent uit de Muppet Show, uh, ja, die tuurlijk. Animal. Ja, tuurlijk. Ja, ja maar die, die, die doet nog rustig aan, zeg maar. <laughs> die, die, die, die, <laughs> ja, dus jij bent over de treffer van, van dat poppetje in ah, uh, Muppet ja, Show? Het is, ja, vroeger noemde ik het topsport, dat, dat super metal drummen, maar dat ja? is echt wel... Uh, ja, het is, het is techniek. Je zou er niet moe van moeten worden. Je zou het gewoon een half uur achter elkaar moeten kunnen doen. Maar ja. uh, dat kan ik ook op zich wel. Maar met zo'n band dan in zet je toch wat andere energie in. Ja. En dan uh, gaat het ineens toch wel wat, wat harder. Duidelijk uh, verhaal. Uh, we gaan zo dadelijk uh, jullie nog een keer horen. En dat is het laatste blokje. Want uh, we hebben er nog twee te goed. Maar we hebben nog uh, drie minuten feline uh, op de radio. Het is jammer dat de heer Thomas de Jong hier niet aanwezig is. Want die heeft. Enorm veel bewondering voor Feline in dat opzicht. En het nummer dat heet Goodbye. En dat is het uh, meest recente werk van haar. MUZIEK And now I'm going under like they said You got me feeling so defined Got me feeling out of time In die ja, Dreampop. Hoe je het moet noemen wilt. Het is allemaal hier te horen. Feline was dit met Goodbye. Ze staan er inmiddels klaar voor. Voor het laatste blokje van twee nummers. De Bruno Rocco Band. En we trappen af van het derde blokje. Met het eerste nummer. En dat nummer dat heet Crossing the Line. Fire, don't waste your time. You don't wanna lose down your boy is dying. All you will do is just Power's in your hands But you're crossing the line You're crossing the line You're crossing the line, crossing the line. Your life's wasted chain would what There's no way back With a poor heart You felt nothing Oh So strong from chasing the heat. There's no way back. The town you're born in, is that The town you're born in, it's time. Dat was hem crossing the line. Uh, we hebben er nog eentje die uh, we nog uh, mogen uh, horen van Bruno Rocco. En dat is de laatste van uh, vanavond. En dat nummer is Can You Feel The Fire? Shines on me Oh, you wanna feel How sweet love can be You're a mystery Like rhythms of the sea Can I face going home Till you let me Yeah, yeah. New Wheel of was uh, dit uh, van Bruno Rocco. We gaan uh, zo dadelijk afsluiten uh, met een uh, gesprek. Maar dat doen we eerst. Met een nieuw nummer, wat uh, morgen gaat uh, verschijnen: dat is van La Promenade Violence. En dat nummer dat heet Human. Dat is een uh, nieuwe single die komt uh, morgen uit en die single is van La Promenade Violence en het nummer dat heet Human. Uh, we gaan uh, de afsluitende babbel uh, doen met Bruno en de andere twee bandleden plus er nog één op de achtergrond uh, die uh, graag toch uh, daar eventjes lekker wil blijven zitten. natuurlijk. Um, en dat uh, is Bruno, uh, want laten we eerst even vragen van, vond je het leuk om hier uh, bij ons... Uh, ja, ik vond het een uh, geweldige ervaring, Jaap. Ja. Um, we hadden een paar jaar geleden telefonisch contact tijdens de corona. Ja, um, dus. ja. ja ga door, ga door. Oh. Want, uh, ja. En uh, ja, we, we hadden al, ik had je ook een paar keer volgens mij tussendoor uh, berichtjes gestuurd. Dus uh, ja, ik wou sowieso graag komen. Ja. Ik vond het echt geweldig. ja. Um, want over die periode gesproken... Ja. Wat, wat, heb je, wat heb je dan in die periode eigenlijk gedaan... op het moment dat het land op slot is? Ben je er um, gewoon uh, lekker muziek gaan, gaan, ja, gaan uh, maken en schrijven of wat dan ook? Uh, ja, dat was wel de bedoeling. Ja. Um, zeg maar... Uh, toen, ja, in de 21 kwam, kwam mijn album Hard Times uit. Ja. Um, en uh, tijdens de... Dus hij uh, werd gereleased. Ik weet nou niet exact de datum, maar... is mijn vader toen een uh, paar dagen daarna overleden. ja. En uh, dus eigenlijk uh, was ik in een soort dip. En uh, toevallig was mijn moeder ook tijdens heel die situatie was ook ziek geworden. Mm -hmm. Dus uh, eigenlijk wat ik in de corona heb gedaan, was eigenlijk alleen maar uh, ja, voor mijn ouders te zijn, zeg maar. Ja, ja, ja. ja helaas. Uh, en, en nu is dat uh, anders? Uh, als ik even zo vrij mag zijn om dat te vragen? Uh, ja, mijn vader is overleden, mijn moeder is er nog. Ja. En uh, het, het is oké okay nu. Dus het is oké okay nu, ja, ja oké. Okay. Ja. Um, want uh, ja, we, we, we hebben natuurlijk uh, nog, uh, wat we al zeiden, dat je, dat je op bezig bent uh, met, met uh, nieuw materiaal aan het, uh, aan het maken. Ja, um, ja want, uh, uh, want Dario zegt net van ja, als ik uh, geen dag uh, muziek uh, maak, dan uh, gaat het, uh, dat gaat van mij het uh, nooit worden, uh, een dag <laughs> nee. zonder muziek uh, voorbij laten. Hoe zit het uh, met jou eigenlijk? Um... Ik moet eerlijk zeggen dat uh, er was een periode dat ik in een dipje zat. Ook in verband met mijn ouders. Maar mm. ja, op een gegeven moment uh, maak je muziek en uh, ja, je, je probeert een weg te zoeken... Zeg maar, dat het tot een bepaald publiek komt. En dat is niet makkelijk. Mm. Uh, maar ja, nu uh, zeg maar mijn zoon uh, meespeelt... heeft me dat een, uh, wel een extra boost gegeven om toch... Uh, ja, Om toch mee door te gaan en uh, mm. gewoon een leuke tijd uh, van maken. Ja. Wat het ook mag worden, zeg maar. Uh, is het. Uh, wat, wat, wat moeten we voorover staan? Uh, het plezier in uh, muziek maken? Nu wel, ja. Ja? Ja, ja. Uh, het is. Uh, ja, het is gewoon mooi om, zeg maar. Ja, ik vind het heel mooi om, zeg maar, mijn zoon in een. Uh, ja. Om in een, onze groep dat hij gewoon op mijn muziek speelt. Mm. Uh, zeg maar. Uh, ja. Ik had het, uh, zeg maar toen hij heel klein was, en ik was al bezig met mijn eerste EP, ja. uh, kon ik hem niet voorstellen, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus, Want wanneer uh, heb jij je gitaar uh, gekregen van, uh, van je vader? Ja, ik had zeg maar jong, uh, toen ik echt jong was, had ik een uh, akoestische gitaar, mm -hmm. maar dat was niet, ja, ik, ik kon daar amper op spelen, ja. zeg maar, en wanneer ik eigenlijk zelf besloten om te spelen was, toen ik 16 was, mm -hmm. dus ik speel inmiddels nu, uh, ja, vijf jaar. Ja. Ja. Uh, Roland, die is op trommels begonnen. Uh, wanneer, wanneer uh, ja, want, uh, want heb jij überhaupt op een gegeven moment ook een drumstel of wat dan ook gekregen van je ouders? Of hoe zit dat? Ja, de vrienden van mijn ouders, die hadden nog een, uh, een oud drumstel op een uh, bollenschuur liggen of, of zoiets. Mm -hmm. Dus daar mocht ik het op gaan proberen. En uh, nou ja, het was binnen no time duidelijk dat dat toch wel uh, Jouw ding een goede was. combinatie was. Dus uh, toen hebben ze mij geholpen. Om samen bij de importeur nieuwe spullen te kopen. En daar heb ik zelf ook de helft van betaald. Zeg maar. hmm. Ja, uh, bol bollenschuur, uh, dat uh, houdt een beetje in uh, dat jij uit die streek uh, komt, of niet? Uh, Westland. Westland, ja. Ah, dat is tussen Den Haag en Rotterdam, zo'n beetje. Uh, ja, dat is natuurlijk wel heel erg prettig om in een bollenschuur uh, een beetje los uh, te gaan. Nou, valt een mooi huis zeg maar. <laughs> Daar kon we gewoon lekker thuis. Mee ja, leren. want uh, repeteren dat doen jullie natuurlijk ook. Uh, ja. zo, waar repeteren jullie uh, precies? Uh, in vlaardingen. vlaardingen. Muziekfabriek. Dat is een bekende plek waar ook nog wel eens optredens uh, wordt uh, gedaan. Uh, vroeger, ja. ja. Volgens mij is dat uh, tegenwoordig niet meer zo? Dan? Nee, de eigenaar is helaas ook overleden. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, de podium staat er wel, maar hoe ver ik weet zijn er geen optredens meer. Oh, ze zijn ermee gestopt, ja. wat ik hoorde. Ja. Dus, ja. Uh, want uh, daar hebben we toch ook wel wat uh, opkomende bands en uh, noem Klopt. maar op uh, Hoe belangrijk is dat eigenlijk uh, voor bands in jouw optiek? Um, ja, ik denk dat het... Uh, je bedoelt dat ze daar kunnen spelen? Ja, nou ja, uh, repeteren, spelen. Ja, en, uh, su ja superbelangrijk. Ja? Ja, ja, ja. Zonder dat uh, gaat het niet. Nee. <laughs> uh, en wat merk je er zelf van als, uh, als, dat, uh, als dat weg zou vallen? Um, ja. Of wat ga je merken als het zou weggevallen? Dat is een betere vraag dan. Ja, je mist die connectie denk ik met je bandleden. Ja. Ik denk dat het wel belangrijk is om uh, in contact te blijven. zeg maar. Ja. En uh, in de periode dat je geen optredens hebt. Denk ik dat het wel belangrijk is dat je minimaal één of twee keer per maand toch samenkomt. Mm. En uh, ja, dat je toch samen gaat spelen. Denk ja. ik. Um, de afsluitende vraag. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Sorry, ik verstond Het wereldwijde web, waar zijn jullie te vinden? Oh, uh, www.brunoroccomusic.com. En dat is alles waar je op kan vinden? Juist. En ik wil, uh, voordat, we, voordat ik het vergeet, ik wil nog mijn producer be bedanken. Van Art of Sound Studio, Roland van Stijn. Heeft me enorm geholpen. En uh, hierbij uh, wil ik hem ook bedanken. En dan is dat bij deze gedaan. Ja. Ik vond het leuker dat jullie geweest zijn. Hartelijk dank voor de uitnodiging. En we gaan even luisteren naar, straks naar Cat Harry van Bad Luck Baby. Over de EP Burn It. En die hoor je ook meteen na het gesprek, het titelnummer. Maar daarvoor hoor je, hoor je dus bijvoorbeeld dit. En dat is Never Happen With You. Dan hebben wij aan de telefoon... Cat Harry van... Uh, Bad Luck Baby. Ja, ik moet even nadenken. Maar uh, dat heeft alles uh, te maken met een op handen zijnde tweede EP. Dat klopt toch? Ja, klopt. Ja. Vanaf gaan we die uitbrengen. Ja. Um, Burn It. Zo heet hij ja. toch? Ja. Ja. Uh, wat is het verschil met de eerste EP en deze EP? Uh, nou... Het is uh, natuurlijk gewoon, er zit, een, er zit anderhalf jaar tijd tussen met het uh, schrijven en opnemen. Dus het is voor ons sowieso dat we gewoon veel ouder zijn geworden. Mm. Uh, dat we heel veel hebben meegemaakt en dat we ook weer verwerkt hebben. Um, qua sound zei iemand die ze allebei geluisterd heeft gisteren tegen mij: dat het zo leuk is dat er allebei, uh, dat er steeds heel veel verschillende nummers op staan. Het is dus wel één eigen sound, maar allemaal verschillende richtingen gaat op ieder nummer op. Ja. Uh, ja, je zegt het al, volwassenen. Is, is, is dat echt zo? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, ik, ik vind dat toen we die eerste EP's gaven, waren we echt nog wel heel jong, we we net begonnen. We wisten ook niet helemaal wat we aan het doen waren precies. Uh, we kenden elkaar ook nog maar heel kort. Uh, en nu zijn we drie jaar verder. <laughs> en hebben heel veel meegemaakt, heel veel leuke shows gespeeld, heel veel repetitie ruimte doorgebracht. Veel met elkaar meegemaakt, maar ook veel persoonlijk meegemaakt. Want dat komt er wel in terug. Ja, um, is, dat, is, dat, is er dan toch iets uh, van, van. Want ja, want ik lees ook iets over uh, menselijke verhoudingen, zoiets. Martlet, om maar even een voorbeeldje te noemen die op die EP staat. Hè, want daar zit de diepgang ook meer in, denk ik. Yeah. Ja, het is ook best wel. Uh, nou ja. Ja, menselijke verhoudingen. Het klinkt heel klinisch, maar is wel zo. Ja. Uh, over relaties, over verstandhoudingen, over loslaten. Ja. Ja, uh, nou ja, dat, dat, uh, dat heb je een beetje beschreven op Martlet. Um, ja, want, want het is. Het is. Uh, ja, ik zit even te denken van, van wat uh, wat uh, waar. Waar, waar, uh, waar willen jullie dan eigenlijk een beetje naartoe met, uh, met Beurnit? Um. Wat bedoel je precies, als we spelen? Of waar nou ja, ja, is het pittiger? Het is wel onmiskenbaar jullie, maar ja, ik bedoel, uh, is hij minder heftig uh, wat, wat, wat, wat geluid betreft uh, ten opzichte van de eerste EP? Hoe zit dat? Oeh, lastig. Uh, er staan twee nummers op die wat liever zijn, wat zachter. Bartlett uh -huh. is daar één van, uh -huh. dus dat is, dat is een beetje de graadmeter dan. En Eden? Uh, en verder hebben we twee die gewoon... Eentje is heel agressief, maar dat vind ik wel lekker. Die knalt er echt gelijk in. Ja. En uh, eentje die heeft een beetje langere opbouw, maar die is wel vet. Ja, want, dat we nog never ja, want uh, Eden bijvoorbeeld, de, de, dat is volgens mij de afsluitende track op de EP. Ja. Die is dan weer ook wel een beetje liefelijk, een beetje dromerig en noem maar op. Ja, dat is ook iets heel anders dan wat we normaal gesproken uh, maken. Maar dat vonden we juist wel heel vet. Ja. Het, contrast. het hoeft ook niet altijd zo agressief te zijn. Ja. Nee. Ja. Uh, gaan mensen dan toch een beetje de andere kant van Bad Luck Baby in dat opzicht een beetje meemaken? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. We hebben het ook nog nooit live gespeeld. Nee. Dat wordt ook een hele andere ervaring voor ons. We hebben nog nooit zoiets... Nou ja. Klein kan je het niet echt noemen, maar voor ons is het wel klein. Zoiets hebben we nog nooit gemaakt. Ja, want jullie hebben het al een beetje uitgeprobeerd hier ook in de buurt... in februari van dit jaar met, met nieuwe nummers in C-punt, kan ik me nog herinneren. Ja, ja dus, dus ja, uh, gaan er ook nog optredens rondom deze EP uh, nog plaatsvinden? Ja, zeker. We gaan uh, weer op tour met verrassing Lorem Ibsen. <laughs> Dus uh, daar hebben we hele leuke shows mee. We gaan vier shows met hen spelen. Die staan er nu. Maar ik denk dat er we nog wel meer shows bij komen. Oh, oké. Okay. Dus, en en waar, kunnen ze dat hier ook uh, in de buurt? Want wat, waar wij zitten is een beetje rondom Haarlem. Um, even kijken. We spelen 17 mei in Sinatol in Amsterdam. Ja. En 23 mei in Gouda, meestal wat. Ja. En uh, in, eind deze maand hebben we nog eentje in Apeldoorn ja, um, nou, We hebben verder ons hele toerschema gewoon op onze feed staan. En op die van Longmidse. Ja, nou, dat is een dus ja, kunnen We hebben leuke staan. Ja, oké. En and, and, uh, dat, dat betekent dus vier energieke optredens. Als ik het zo uh, van jullie kant uh, begrijp. Sowieso, ja. ja. Even voor alle duidelijkheid: waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Op Instagram is dat official dadelijk baby. En op Facebook. Is dat denk ik ook zo of gewoon Bad Luck baby? En onze Spotify is ook Bad Luck Baby. Ja. was dit van, um, ja, ik zou bijna zeggen van steeds, maar dat is het dus niet. Uh, dit was uh, Bad Luck like Baby en Burn It is het uh, titelnummer van de EP die morgen uitkomt. Uh, en die uh, is dus morgen uh, gewoon uh, te vinden op de streamingsdiensten. Goed klinkt een beetje, een beetje dof, eerlijk gezegd. Dus ik zal toch even zo dadelijk een ander plopkapje gaan gebruiken. Steeds is dit met het uh, laatste single wat zij hebben gemaakt. De debuutsingel eigenlijk. En Into the Deep End. Living in the shadow. Een beetje uit de, de regio Heerhugelwaard, Schagen, Alkmaar, daar komen ze een beetje vandaan. Steeds en uh, dat nummer wat ze eigenlijk hebben uitgebracht, waar het min of meer mee begint, is Into the Deep End. En dat uh, uh, betekent ook eens een beetje dat we bijna aan het einde zijn gekomen van deze Alternative FM op de donderdag 10 april. Op uh, 17 april, dus uh, over een week, dan hebben we hier Heimat in de studio en dat is. Electro elektro in, uh, in dat opzicht. Dus dat hebben we volgende week in uh, de studio. Uh, rest mij nog uh, te zeggen dat wij um, in ieder geval nog een beetje aandacht besteden aan Record Store Day. Dat, uh, nou ja, dat heb je in het eerste uur al iets over gehoord van Blanco. Jan de Witte is een beetje zijn, uh, zijn echte naam. En hij heeft daar ook over wat over verteld over hoe belangrijk uh, dat een beetje is, die uh, Record Store Day. Want dat is het uh, jaarlijkse feestje van de platenwinkels. Uh, en één uh, ervan is, zit ook bij hem in de buurt, want hij woont tegenwoordig in Eedam en dat is Dwars. En daar uh, hebben ze toch ook uh, wel wat leuke dingen. Bijvoorbeeld, als je naar Dwars zou gaan, dan weet ik dat in ieder geval Inge Lambo ook een van de, degenen is die op gaat treden. En Inge Lambo, die heeft ook samengewerkt... let op, met Piet Townsend. Ja, die van The Hoe. En er werd al ergens in een appgroep gezegd... neemt ze Piet dan ook mee. Nou, die zal denk ik wel niet gaan komen... want dat is een beetje te duur in dat opzicht. Ik had het dus net over Blanco. Die is volgens mij dus ook bij dwars te zien. En dat heeft alles te maken met een stuk vinyl... wat hij heeft uitgebracht en morgen gaat uitkomen. Een duet samen met Mish... Oftewel Michel Tuip van Lorem Ipsum. En op die andere kant van dat stuk vinyl... staat een live versie van Lorem Ipsum met Girl Scout. En dat is meteen ook de afsluiter voor vanavond in deze Alternative FM. En dat is ook meteen de live versie die morgen ook gaat verschijnen. Tot volgende week. Dag.